Air France KLM is de veiligste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Die conclusie trekt het Air Transport Rating Agency, een bedrijf gevestigd in Genève. Het stelde voor het eerst een top 10 samen van de veiligste luchtvaartmaatschappijen. Bij de samenstelling werd gekeken naar het aantal ongelukken, maar ook naar bijvoorbeeld het type vliegtuigen waarmee wordt gevlogen en naar de leeftijd van de toestellen. Op plaats 2 en 3 op de ranglijst staan American Airlines en British Airways. In de top 10 staat één Japanse luchtvaartmaatschappij, de andere zijn Europees of Amerikaans. Amnesty International zegt dat in Syrië de afgelopen maanden zeker 88 mensen in gevangenschap zijn overleden en dat meer dan de helft van hen lijkt te zijn gemarteld. Het aantal gemelde doden is fors groter dan eerder. De doden vielen in de periode tussen april en midden augustus. Er waren ook kinderen onder. Volgens Amnesty heeft de stijging van het aantal doden in gevangenissen te maken met de protesten van de afgelopen maanden tegen het regime in Syrië. Michaela Krajicek heeft op de US Open de tweede ronde bereikt. Ze versloeg de Griekse Daniilidou in drie sets. De setstanden waren 3-6, 7-6 en 6-1. Ook de Nederlandse tennisser Aranska Rus is door naar de tweede ronde. Ze versloeg de Russin Jelena Vesnina in twee sets. Rus moet het nu opnemen tegen de nummer één van de wereld, de Deense Carolina Wozniacki. Bij de mannen werd Jesse Houta Galung uitgeschakeld door de Amerikaan James Blake.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 Goedemorgen, het is woensdag 31 augustus. Mijn naam is Inge Loew Stol. En ik ben Kamran Oela. Dit wordt de dag dat... de islamitische wereld voor de tweede dag suikerfeest viert. De laatste uitzending van uitgesproken WNL wordt uitgezonden. En dit wordt de dag dat de halfjaarscijfers van automax Spiker bekend worden gemaakt. U luistert naar Nu al wakker op Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En dit uur blikken we vooruit op een etappe in de Vuelta. En we gaan natuurlijk kijken hoe Buike Mollemaat gaat doen. Leggen we contact met Washington over de Amerikaanse verkiezingen... en spreken we de klembesterder over pre de première van Glee. En wie die klembesterder is, dat houden we nog even geheim. Want we gaan het eerst hebben, wat hebben Tineke de Nooi, Harmen Cize en Giel Montage gemeen? Nou, alle drie waren jarenlang geleden DJ bij Zeezender Radio Veronica... Naast Radio Noordzee was het een van de meest toonaangevende zeezenders van Nederland. Stichting Noorderney organiseert vandaag in Museum Rockart de Dag van de Zeezenders. En dus worden herinneringen opgehaald aan die goede oude tijd. En we hebben niet Tineke de Nooy-Harmacy's of Giel Montagne aan de lijn... maar we hebben Jaap Schut, museumdirecteur van Rockart. Goedemorgen, meneer Schut. Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen, luisteraars. Nou, u doet het wel al helemaal alsof een zeezender is. De Dag van de Zeezenders, waarom? Uh, omdat het vandaag uh, ja exact... Uh... 1974, 31 augustus, de dag dat de zeezenders ja, om zee werden geholpen. Dus vandaar dat wij de David Music Diet iedere keer ieder jaar terug laten komen in samenwerking met de Stichting Noordinij. En wat kunnen wij verwachten op deze dag van de zeezender? De dag van de zeezender, wij zijn vandaag extra open van 10 tot 6 uur. En dan beginnen we om uh, we beginnen met de programma's al met de uitzending uh, al om 9 uur. Hebben we eerst de Atje Bouwman met oude radioprogramma's vanuit de studio, van in, in het Gooi. Tussen dat hebben we tot 12 uur. En dan van 12 tot 2 hebben we natuurlijk uiteraard de hele geschiedenis van de zeezenders. En dat doen we helemaal live met Pieter Verwakking, eh, Martin Engel, eh, Michiel Bakker. Nou, als er een beetje mee zit, komt Jan de Hoop ook nog, ik, ook nog langs. Dat is oude radio via Mico DJ. En het geheel wordt eh, natuurlijk gepresenteerd door Jules Gelijk. Dan hebben we een radio non-stop, zo waren voor het ook bekend om het nieuw zak. En dan om half drie beginnen we met Radio Lom Offshore Radio. Download. Doe maar. Caroline, Mia Migo, Monique, uh, Black. En het geheel wordt natuurlijk in ja, samenwerking gedaan met Radio 192. Ja, maar dat zijn dus allemaal oude herinneringen. En als u nu terugdenkt ja. hè, aan de tijd van de Nederlandse zeezenders van de jaren 60 en de 70, toen ze nog onair waren. Welk moment ja. blijft u dan het beste bij? Wat was de vraag? Welke? Welk moment blijft u dan het meeste bij? Ja, dan toch helaas natuurlijk het laatste uur. Ja, hoe dat was heeft... dat laatste uur? Dat was een impact die was uh, heel heftig. En vandaar dat natuurlijk ook wij, uh, en dat werd natuurlijk ook in dat uur gezet, een, de, een deeltje van de Nederlandse democratie werd uh, stierf op dat moment. De vrijheden waarmee op dat moment een radio werd gemaakt, uh, net voor de kust, om het zo maar te zeggen, ja, die werd om zeep geholpen. Waarom werden ze eigenlijk om zeep geholpen? Ja, ze noemden het illegaal, Dus het waren piraten, dat mocht niet. En het was klaar met zenden als piraat? Ja, dat het was over. Worden tegenwoordig uitzendingen gemaakt op een schip? Uh, radio Waddenzee die heeft uh, nog een lichtschip. Uh, daar wordt uh, nog radio op gemaakt, ja. Het kan dus nog wel? Het kan dus nog wel, maar die ligt gewoon... Dus uh, aan de kaalweg, zeg maar. En het is niet echt een schip wat, uh, wat dan nu op dit moment op zee ligt, zeg maar. Ze krijgen af en toe wel uh, voor een dag. Of dan kan je natuurlijk uh, voor drie dagen de vergunning halverdragen en dan wordt het geaccepteerd. Maar er is op dit moment voor ons niet nog ergens een radiopiraat, zeg maar. Wat echt met een schip op zee ligt. U voelt daar niet de kriebels om daar nu heen te gaan en mee te helpen? Uh, ik heb wel de kriebels om het uh, voormalige senschip, de Noorderney, wat op dit moment uh, in Antwerpenhaven ligt, terug te halen naar Nederland en zorgen dat het behouden blijft voor het nationale cultuur. Wat houdt u tegen? Uh, nou, het valt nog niet mee om direct een lichtplek uh, te creëren, dus wat valt nog uh, niet mee? Is denk ik, de politiek? De politiek? Die, die zouden wat meer moeten doen voor u? Nou, en denkt u dat er ooit nog zeezenders terugkomen? Uh, oud oh, dat schip komt zeker terug. Maar zeezenders, nog ouderwetse piratenzenders, gaat dat ooit gebeuren? Nee, dat gaat ooit niet meer gebeuren. Maar we dat moeten dan alle zendmasten instorten in Nederland. <laughs> ja, nou, we zijn er aardig mee bezig, moet ik zeggen. Om, uh, om ze plat te krijgen. Nee, op het moment dat het schip weer terugkomt naar Nederland... dan gaan we uiteraard daar wel weer live radio opmaken. Hetzelfde wat we doen, natuurlijk doen vanuit het museum. Maar we gaan niet meer voor de kust uh, dobberen om, uh, om uh, het publiek te vermaken. Nou, vandaag herleven de zeezenners in ieder geval weer op de dag ja? van de zeezenners. Jaap Schut van het Roekart Museum, dank u wel en heel veel plezier vandaag. Het, is... het gaat helemaal goed komen. Het is acht over vier. Wij zijn nu al wakker van Omroep WNL op Radio 1. En eerdere afgelopen avond en eerdere nacht was een nieuwsuur... knevelen van de blink, Brink met het oog op morgen en natuurlijk nog steeds wakker. Een aantal programma's waar afgelopen avond dus weer vol op nieuws werd gemaakt... ...en onze actualiteitsdirecteur directeur Tieme Waabeke heeft alles gevolgd... ...en het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. Klopt, ook gisteravond is er weer opnieuw een auto beschoten. Dit keer was dat op de A20 bij Rotterdam. En in de media is gisteren veel aandacht geweest voor al die schietpartijen op auto's. Nieuwsuur die liet een reportage zien waaruit duidelijk werd... ...dat beschieten, het beschieten van een auto nog niet zo makkelijk is... Voor de camera was te zien dat een schutter negen pogingen nodig had om een autoruit door te breken. Strafadvocaten betalen gedetineerden om binnen de muren van huizen van bewaring en gevangenissen cliënten te ronselen. Dat vertelde twee ex-gedetineerden gisteren in het programma Nieuwsuur. Ook de Haagse strafpleider Job Knoester heeft sterke signalen dat collega's op die manier klanten proberen te werven. Volgens de gedragregels voor advocaten zijn dergelijke praktijken verboden en klachtwaardig. Er zijn echter nog geen zaken bij de tuchtrechter uit voortgevloeid. D66-voorman Alexander Pechtold wil dat oliemaatschappij Shell zich terugtrekt uit Syrië... nu het regime van president Basar al-Assad de opstanden onverminderd hard neerslaat. SP, GroenLinks en de PvdA steunen zijn oproep. Maar de directeur Dick Benschop van Shell Nederland liet in Nieuwsuur weten... dat Shell niet uit zichzelf zal vertrekken. Het hangt af van wat er in Syrië zelf gebeurt. Met onze mensen, met onze activiteiten. Eh, wat er om ons heen gebeurt. Krijgen we het leger op onze dak? Worden we, worden we onderdeel van het conflict? Als dat het geval is, dan stoppen we. Als het rustig is, als, als we geen deel van het conflict uitmaken... en er zijn geen sancties, dan, en dan zullen we ook uit verantwoordelijkheid... naar de mensen die we hebben, dan zullen we eh, zo lang mogelijk blijven. En tot slot, Janet Jackson gaat niet naar het herdenkingsconcert... dat voor, voor, dat voor haar broer wordt georganiseerd. Dat meldde RTO Boulevard gisteren. Ze komt niet omdat de show tegelijkertijd plaatsvindt... met de rechtszaak die dient tegen michaels livearts Concord Murray. Door, door, door, door de ongelukkige timing komen ook twee andere broers niet. Onder meer Christina Aguilera, Smokey Robinson en Cilo Green... zullen op 8 oktober optreden op het herdenkingsconcert. En tot zover het mediaoverzicht van alles wat gisteravond en uh, afgelopen nacht in het nieuws was. En straks om half vijf komt weer bij ons terug met een nieuwsoverzicht. Want er zijn geloof ik een aantal branden, geloof ik. Hè? En uh, waar is het? In Valkenburg? Valkenburg, uh, klopt. Er is een, uh, een brand daarbij. Een, uh, een uh, kledingwinkel op de etage daarboven. En daar is ook een tankstation bij. Dus daar is veel brandweer nu bij. Okay. Nou, daar horen we straks dus meer over. Maar we gaan eerst luisteren naar Raccoon met No Mercy.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 Raccoon met No Mercy. Het is 13 over 4, en dit uh, muziekje betekent dat wij uh, even naar het warme Suriname gaan uh, vandaag, want het uh, viert vandaag feest Kameran. Uh, ja, want het is een nationale feestdag en wel van het suikerfeest. Kijk, het moslimfeest, de, die het einde van de ramadan betekent, is in Nederland helemaal geen feestdag. Nee, in het Nederland... is geen eens nee, een nationale feestdag. Nee, en straks gaan we het ook over hebben hoe dat komt. Want misschien heeft het wel mee te maken dat de helft van de moslims gisteren al suikerfeest had. Een en de andere helft, helft was vandaag. vandaag. Hmm. Ja, maar Suriname is het gewoon een feestdag. En daar vieren en, ze het ook. in ja, onze, onze correspondent... Correspondent Pieter van Malen. Goedemorgen, Pieter. Ja, goedenacht. Ja, het is feest. Ja, inderdaad. Uh, het is uh, morgen een nationale feestdag in Suriname uh, En het feest is al een beetje begonnen, want ik hoorde pas al wat vuurwerk afgeschoten worden. En uh, ik was vanmiddag op het onafhankelijkheidsplein, het grote plein voor het parlement. En ik zag al allerlei uh, ja, voorbereidingen getroffen worden. Dus uh, het is echt een feestdag morgen. En wat voor voorbereidingen worden er getroffen dan van nu? Ja, wel, dus het uh, suikersfeest begint traditioneel met een, uh, een gebedsdienst en die kan gehouden worden in een moskee. Maar in Suriname heb je uh, als moslim ook de mogelijkheid om naar het onafhankelijkheidspijn te trekken, waar een grote openlucht gebedsdienst wordt gehouden. Dus daar gaan ze mo en, uh, morgen uh, ja, morgenochtend met z'n allen binnen. Ja, inderdaad. Dus morgen uh, ja, gaat iedereen daarheen wel, want er zijn ook niet moslims die daarheen gaan. Uh, zoals vorig jaar was zelfs president Boutersen er. En uh, ja, die hebben dus de mogelijkheid om daarheen te gaan. Maar het is dus echt een feestdag. Dus dat betekent dat we morgen ook uh, alles is dicht? Ja, het parlement vergadert niet. Uh, ja, het is sowieso grote vakantie hier nu, uh, zomervakantie. Maar uh, ja, de scholen zouden ook dicht zijn het, uh, in het schooljaar vallen. Inderdaad, het is gewoon een feestdag zoals kerstmis en Pasen hier een feestdag is. Maar moslims zijn toch niet in de meerderheid? Specifiek. Nee, inderdaad niet. Het zijn vooral uh, uh, Surinamers van Javaanse afkomst, dus Indonesië, die uh, moslim zijn. Ze zijn niet in de meerderheid. Maar uh, ja, het multietnische multi Suriname heeft er weer een uh, harmonische oplossing op gevonden. om uh, ja, iedereen een beetje zijn uh, aantal nationale feestdagen te geven. En het mooie is dat iedereen dus uh, lekker meeviert. Maar gaan ook niet-moslims dus meevieren, zoals jij bijvoorbeeld? Uh, ik ga er niet heen, ik moet morgen helaas werken. Uh, dat is het uh, treurige leven van een correspondent. Op je vrije dag? Ik uh, pas me aan. Nee, ik pas me aan aan de Europese kalenders. Dus uh, ik Uiteraard. ga er morgen uh, niet heen om te feesten. Dus voor jou is het geen uh, nationale feestdag eigenlijk morgen? Nee, nee ik ga natuurlijk wel uh, kijken wat er allemaal gebeurt. Maar uh, ja, ik, ik ben gewoon aan het werk. En wordt president Bouters dit jaar weer verwacht op het onafhankelijkheidsplein? Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik heb nog niet echt zicht op uh, wat er precies allemaal gaat gebeuren. Of uh, eerder, eerder gezegd wie er allemaal zal zijn. Vorig jaar uh, was hij er ook uh, eerder onverwacht. Hij heeft ook een mooie stunt uitgehaald. Hij was in een uh, kraaknetpak. Mm -hmm. Hij kwam op het onafhankelijkheidsplein. Hij deed zijn schoenen uit en hij ging gewoon uh, tussen iedereen op de grond zitten. Dus het was een soort uh, ja, PR-stunt. Hij, hij is graag president van het volk. Hij zit graag tussen het volk en het, uh, ja, misschien gaat hij morgen weer terug tussen het volk zitten. Nou, misschien verwachten we ze daar dus nog. Want dat is nog een verrassing. We wensen jou veel succes met werken ja. en hopelijk pik je nog wat mee van het feestgedruis. Pieter van Malen, onze ja. correspondent uit Suriname. Bedankt. Ja, u luistert dan. U luistert naar nu al wakker. En als u nu al wakker bent, wilt u misschien ook al een beetje lachen. Dat is natuurlijk wel zo fijn op de vroege ochtend. En dat kunt u verwachten van Omroep WNL. Want Omroep WNL is er voor al het nieuws in de nacht. Omroep WNL is er ook voor een lach op uw gezicht. En dat doen we met een sketch van onze collega's Erik Nusselder en Anne de Jong. Of zijn ze toch weer iemand anders? U hoort het vanzelf. Goedenavond. Goedenavond Ludo. Uh, vertel eens, wat is jouw hobby? Ik uh, ben een groot fan van besnijdenissen.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 Het, het, het, het, ik vind uh, mensen die daarin geloven, moeten ze natuurlijk zelf weten. Maar zelf denk ik, oh, ach, achterlijk. Achterlijk? Achterlijk, religies, Vers ja. Alle religies eigenlijk? Alle religies zijn. Alle het. religies zijn eigenlijk achterlijk. Maar want, toch de fascinatie voor besnijdenissen? Ja, heeft, dus staat helemaal los, los van uh, mijn haat jegens religies. Uh, het is een haat nu opeens. Het is, nou ja, haat. Zet dus u ook wel eens aan tot haat tegen religies? Ik zet wel eens op mijn Twitter zo. Uh, uh,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 All I want It's all I want It's all I want Snow Patrol met Just Say Yes op Radio 1. Het is woensdag en dat betekent dat het de dag is dat de weekbladen uitkomen. En wij hebben ze alvast voor u doorgenomen om te beginnen bij de nieuwe revue. Het blad begint deze week met twee nieuwe columnisten. 3FM Dierdeg Belen gaat schrijven over muziek. En presentator Maxime Hartman brengt wekelijks een ode aan de vrouw.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 Geraakt. En nog een artikel over 9-11. Dat gaat over de verschillende monumenten. Wat het monument op Ground Zero zo bijzonder maakt... is overigens dat daar duizenden lichaamsdelen onder liggen begraven. Al dus vrij Nederland. De oud-spionnenbaas, voormalig topman van het Openbaar Ministerie... en financieel toezichthouder, schrijft nu sprookjes. We hebben het over Arthur Dokters van Leeuwen. In vrij Nederland zegt hij dat er helemaal geen eurocrisis is. En daarna ben je de tijd. Daarin een verhaal over studenten aan het 2011. Dat ze alleen maar zuipen, zuipen, zuipen zijn. En ook nog hard werken. Dat komt door de, alle kabinetsplannen. En zo kort na de zomer, nu u weer net met werken bent begonnen... is het volgens het Weekblad tijd voor tips om stress tegen te gaan... Op de cover staat daarmee ook grote 10 tips om je werkende leven aantrekkelijker te maken. Het is bijna half vijf en dat betekent dat het tijd is voor het nieuwsminuutje. Kanbron, bij ons is aangeschoven Timmer Walbeke. Het nieuwsminuutje. Er is een grote brand in Valkenburg aan de gul. Het gaat om een uitslaande brand op de bovenverdieping van een modezaak. Naast het pand staat een tankstation. En volgens bronnen op Twitter zou de brand inmiddels onder controle zijn.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 Michaela Krajcek heeft in de tweede ronde van de US Open weten te bereiken... met de knappe winst op Elina Danildou. De, de uitslag was 3-6, 7-6, 6-1. In de tweede ronde wacht nu mogelijk Serena Williams op Krajcek. En tot slot schokkend nieuws uit Los Angeles. Tierneydil Justin Bieber is betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. Een Honda Civic kwam in aanraking met zijn zwarte Ferrari. Gelukkig bleef de zanger ongedeerd. Ook de andere inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het Nieuwsminuutje. En over de toestand van de Ferrari tasten we nog in het luister. <laughs> Dankjewel, team, waar weken met al het laatste nieuws. En je houdt al het nieuws ook deze nacht weer bij voor ons. En dan naar wielernieuws. De ronde van Spanje is op de helft. Tijdens de eerste dagen van de rittenkoers... zijn de wiel wielrenners al meerdere malen flink op de proef gesteld... met een aantal pittige bergritten. Gisteren mochten de renners genieten van een welverdiende rustdag. Maar vandaag moest men weer aan de bak. Op het programma staat een rit van 171 kilometer... van verin naar Manzaneda. Ja, en aan die rit begint natuurlijk ook Bouken. Mollema Die al een dag in de rode trui heeft, in de rode leiderstrui, heeft uh, gefietst. Frank Brinkhuis die volgt al die verrichtingen. Hij is werkzaam als einddirecteur van Radio Wielerland, dat elke dag live verslag doet van de etappe. Eerder vannacht sprak onze sportdirecteur Robert Smit met hem. De afgelopen dagen kwam de Vuelta weer veelvuldig in het nieuws. Dankzij Bouken Mollema, die de leiderstrui te pakken kreeg. Hij verloor hem echter snel daarna weer uh, tijdens de tijdrit. Uh, doet Mollema het zo goed? Uh, Mollema doet het goed, maar dat hij hem tijdens de tijdrit zou verliezen... die kans was wel ontzettend groot. Met een paar specialisten zoals Bradley Wiggins en Froome... die uiteindelijk ook de leiders trui pakten... was het wel te verwachten dat hij hem zou verliezen, ja. Ja, opvallend, die Christopher Froome... dat is dus de nieuwe leider van de ronde van Spanje. Hij is weliswaar een Brit, maar groeide op in Kenia. En in verschillende media wordt wel al bestempeld als de eerste Afrikaan... die in een van de drie grote wielerrondes een, ja, een leiders trui te pakken krijgt. Wie is deze man? Ja, Christopher Froome is een uh, jonge renner. Inderdaad, opgeleid door uh, de Britse, Britse ploeg. Team Barrow World heette het voorheen. En Team Barrow World was een, een kleine continentale ploeg. een Beetje vergelijkbaar met Skill. Uh, Skill Shimano, de Nederlandse ploeg. Waar nu Marcel Kittel rijdt. Die ook al een etappe pakte voor uh, de Nederlandse ploeg. En um, Team Barrow World begon klein. Het bouwde zich uit uh, door juist allemaal internationale renners uh, te pakken. Dus bijvoorbeeld uit Zuid-Afrika. Ze hadden een speerpunt toen in de ploeg uh, Robert Hunter. Die echt een Zuid-Afrikaan is. Die ook een tijdje voor de Raabank heeft gereden. En uh, leuke sprintjes uh, reed. Die heeft toen nog meegestreden om de groene trui en de Tour de France. En zo hebben ze al die jongens uh, opgepikt. En dat Team Barroworld, dat is nou inmiddels Team Sky... Uh, van de grote televisiezender in uh, Engeland... Uh, en dat team Sky, dat is wel echt een echte nationale ploeg geworden. Maar ja, als met een Brits pad, paspoort kan die natuurlijk daar blijven hangen, ja. Ja, maar een Keniaan op de fiets, tenminste, ja. Ja, je ziet er niet als uit de... als een Keniaan. Hè? Dat is, scheelt ook nog een hoop als je het nou. Um, een donkere atleet op de fiets had. Die, die zijn redelijk schaars in het wielrennen. En dat, dat doorbreekt hij niet echt. Hij heeft wel het paspoort, maar... het is niet uh, alsof je Heiligreeper Salassie... Uh, aan een kromse duur ziet trekken. Ja. Froome is nu dus de leider. Bauke Mollema staat nu op de zevende plek... in het algemeen klassement. Uh, ploegleider Erik Dekker liet eerder al weten... dat de verschillende top van het klassement ja, klein zijn. Uh, kunnen we stiekem hopen op Nederlands Succes? Um, ja, wat... wat Versta je dan een Nederlands succes als hij Verwelta gaat winnen? Dat zou, echt, dat zou een hele grote verrassing zijn. Maar hij staat er wel heel goed voor. Hij heeft uh, die Vroom, die verwacht ik persoonlijk, verwacht ik dat hij nog een stuk terug gaat zakken. Dat is, niet, uh, dat is meer een tijdrijder dan een klimmer. En die kwam de bergen goed over als knecht van Bradley Wiggins. En verloor telkens maar kleine stukjes. En pakte in de tijdrit nog wel een minuut terug op alle favorieten. Of op de Wiggins en op grotere favorieten uh, nog wel meer. Zoals uh, Vincenzo Nibali en Baka Mollema. dan pakte hij de twee minuten geloof ik zelfs. Um, maar de klimmen die tot nu toe zijn geweest zijn heel steil geweest. Maar heel kort. Dus dan verlies je slechts 20, 30 seconden maximaal. En de slotklim waar die... Um, waardoor hij zo goed in het klassement stond... heeft hij als een gek op kop gereden voor Bradley Wiggins, zijn kopman. En uh, die klim die werd op het laatste stuk minder stijl. En toen kon hij blijven plakken, de laatste twee, kilo, twee, drie kilometer. Toen Wiggins het zelf overnam en toen bleef hij in dat wiel zitten... En daardoor uh, heeft hij niet veel tijd verloren en staat hij nu nog heel goed in het klassement. Het is een goede renner, een goede uh, tijdrijder en hij kan ook goed bergop. Maar of hij echt de echte grote ronde aan het dat zou me echt verbazen. Hij heeft hij nog, nooit, uh, heeft hij nog niet laten zien. Hij was uh, in de top 70 van de, Dovinet, of, uh, de Ronde van Zwitserland. Hij zat hij bij de beste 70. En dat is in uh, Californië ook het soort uh, tiendaagse rondes met veel klimmen en tijdritwerk. En dan eindigt hij niet in de top. Het heeft hij nog niet, laat, niet bewezen. Het zou echt een enorme verrassing zijn als hij zich kan handhaven in de top 10. Ja, en we, ik heb het etappenschema een beetje, een beetje doorgespit. En ik zie een aantal flinke, flinke klimmen nog. Uh, ook, uh, ook naar de finish toe. En, uh, en lange klimmen. Um, ja, welke mannen zien we dan straks aan kop? Ja, dat is een beetje het verraderlijke aan de Ronde van Spanje. Het zijn allemaal flinke klimmen, of heel stijl, dan zijn ze heel kort. En die grote bergpassen die in de Ronde van Spanje zijn... zijn er zijn er nog vier aankomsten bergop. op. Twee daarvan zijn, zeg, zijn maar echt stijl aan de finish. Dus dat betekent dat je toch een, een grotere groep al aanhoudt... die samen aankomt aan de top... Uh, en niet het, uh, de klassementrenners die durven dan niet het verschil te maken. Het gebeurt maar zelden. We hebben het in de Tour de France ook gezien. Dat er een renner uh, zocht, of, uh, op acht kilometer uh, van de finish gaat. Zegt uh, ik demereer en ik zie wel waar het schip strandt. Het is allemaal toch altijd dat die laatste twee kilometer. En als het daar dan vlak wordt gebeurt er niet zoveel. Dus dat betekent dat er toch nog wel de vijf, zes beste. Eventueel nog wel bij elkaar zouden kunnen blijven. Er zijn er twee waar het wel gaat gebeuren. En dat, uh, nou, dan is Rodriguez wel... De renner in vorm, die rijdt heel hard bergop. En Bali, de favoriet en de winnaar van vorig jaar, die zien we minder hard bergop rijden. Dus dan zou ik zeggen Rodriguez, maar die heeft zoveel in de tijdrit verloren... dat hij eigenlijk een beetje uitgeschakeld is voor het klassement. Welke data moeten de wielenliefhebber in zijn agenda zetten? Nou, als ik jou was, zou ik woensdag kijken. Dat is vandaag. Ja, dat is vandaag. Ik ga ga nog één keer stellen. Ja, welke data moeten de in zijn agenda zetten? Ja, vandaag is een uh, flinke bergetappe al. Um, weer een goede klim bergop. En aankomend weekend, uh, allebei de zaterdag en zondag, allebei de dagen van het weekend, die gaan um, ook nog uh, bepalend zijn. En dan de week erop zijn het allemaal zware etappes, maar is het niet uh, lange bergen, be uh, lange klimmen aan het, aan het einde van de etappe, dan is het meer. Je zet uh, veel klimmen erin en het eind van het slot van de etappe... daar ze we niet bergen op. Of het zijn maar korte klimmetjes van 4 kilometer of zo. Um, dus de, de klassement... Na, na zondag weten we echt wel hoe het ongeveer voor gaat staan. Dat is maandag de tweede en laatste rustdag van de Vuelta... En daarna gaan we zien hoe het uh, afloopt. Uh, of daarna hebben we een heel goed beeld hoe het verder gaat in de Vuelta. Want dan is het klassement gemaakt. En dan zijn het alleen voor de deurvals die op een zesde plek staan. Die nog even gas kunnen geven. En daarna afronden. Of uh, daarna uh, voor de... Uh, voor de etappen gaan of uh, de sprong kunnen maken in klassement. Maar dan ga je als nummer twee en drie kan je niet zomaar meer wegrijden op 40 kilometer voor de finish. Omdat je daar de klim hebt en dan nog dat hele grote gat moet overbruggen. Ja, nou We zullen het zien, nou vooral horen op uh, Radio Wieleland. Uh, jullie uh, de, doen de iedere dag uh, live verslag van uh, de Ronde van Spanje. Duurt nog tot zondag 11 september. En traditiegetrouw wordt de wielerkoers afgesloten met een rit naar en door Madrid. Dankjewel Frank Brinkhuis. Alsjeblieft. En dat was onze WNL-sportverslaggever Robert Smith. Het is tien overal vijf en u luistert naar nu al wakker op Omroep WNL. Cameron, ben je eigenlijk bekend met het uh, fenomeen Glee? Ja, Volgens mij is dat een van de tv-serie... En ik hoorde van alles over, maar ik heb het nog nooit gezien. Geen idee waarover het gaat. Nou, het is een soort musical serie en hij is razend populair. Niet alleen in Amerika, ook in, in Nederland. En met uh, drie Emmy's en vier Golden Globes in nog geen twee seizoenen is het toch al een van de bekendste televisieseries van de wereld geworden. Ja, en ik heb me laten vertellen dat het maar een kwestie van tijd was voordat het onderdeel ook op de Twitter-doek te zien zou zijn. En vanavond gaat het ook echt gebeuren. Glee 3D gaat in première. En musicalster Jamai Lowman, u kent hem misschien ook nog wel van Idols... die doet de presentatie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Jamai, je bent een klembassador. Wat is dat? Ja, een klembassador. Dat is in Amerika een begrip. In Nederland moeten we nog even aan wennen. Maar in Amerika uh, zijn er ook een paar prominenten die Glee promoten... en die staan voor wat Glee is en wat de boodschap is van Glee. En die dragen dat dan uit. En aan wie moeten we dan denken? Welke prominenten zijn dat? Je uh, hebt uh, Paris Hilton, die is een officiële Glenn uh, uh, officiële, Glambassador. Uh, Dan hebben we het niet over de, uh, over de Paris Hilton van de uh, hotels, maar een Paris Hilton is een bekende gossip. Uh, een bekende werkstuk: Paris Linden, Hilton. Ja, Albert Verlinden van Amerika. Dan heb je nog uh, Gaga en Madonna. Kijk, dus daar mag jij jezelf wel bijzetten in dat rijtje. Ja, mag ik mezelf dan ook nog bijzetten. Dat is toch wel een hele eer. <laughs> ja, een hele eer, maar nu een wat beschamende vraag van mij kan. Dat hele Glee, ja. ik heb er wel eens van gehoord, maar het is een beetje langs me heen gegaan. Wat is dat nou voor serie? Ja, nou dat snap ik wel hoor. Ik bedoel, het is ook een... Uh, in Amerika is het nu al, nou ja, drie jaar lang is het echt een monsterhit. Het is daar heel erg bekend. In Nederland, ja, komen we eigenlijk pas net kijken met het eerste seizoen. Mm -hmm. Glee is een serie over uh, teamers op een middelbare school die uh, erachter komen dat ze anders zijn dan anderen. Um, en ze starten een Glee-club, dat is ook een, eigenlijk een Amerikaans begrip. Dat zijn uh, muziekclubjes op een school en die gaan meedoen aan wedstrijden. En, uh, eigenlijk is het een soort van mensen, het zijn eigenlijk allemaal kinderen, de anderdogs van de school. Kinderen die worden gepest. Uh, die homo zijn, of die anders zijn, of de populairste of juist de min populairste zijn. En uh, elke week uh, hebben ze een soort van thema in het programma, in, in de show. Hm. Dus het, uh, uh, uh, het is een soort van therapie met muziek. En wat, wat vind je zelf van de serie? Kun jij je er goed mee identificeren? Ja, ik, ik vind de serie echt geweldig. Het, het is, um, wat ik zo goed aan die serie vind, is dat het... Uh, het gaat eigenlijk over uh, anders zijn en de acceptatie daarvan. En het is grappig dat je ziet dat tieners die merken dat ze anders zijn... dat ze daar heel erg mee struggelen. Uh, uh, om een goed voorbeeld te nemen dat iemand homo is. en uh, Dat ze dat vreselijk vinden en dat ze zich daarvoor schamen. En dat ze gepest worden en dat ze eigenlijk het liefste... als er een pilletje op de markt is geweest om hetero te worden... dat ze dat allemaal hadden genomen. Of kinderen die te dik zijn, dat ze dat vreselijk vinden. Maar wel weer hele andere... Talenten hebben, dus heel creatief zijn. En zij komen erachter dat eigenlijk, en dat weten wij natuurlijk al met onze ervaring als je ouder bent, dat het juist goed is om anders te zijn, dat je juist daardoor kan onderscheiden van wat er allemaal al is. En zij leren dat gaandeweg, de serie leren dat eigenlijk in te zien, hm. dat het juist goed is om anders te zijn en daarvoor te staan. Glee de serie heeft een therapeutische werking, nu komt er dus ook een film, Glee the Movie. Wat ja. gaan we zien? Uh, Glee The Movie is absoluut niet zo'n serie. Het is een concertregistratie van de concerten die zij hebben gedaan in Amerika. En uh, dat is gesneden met uh, uh, verhalen van fans of van mensen die heel erg veranderd zijn door de serie Glee. Dus dan hebben we het over kinderen die op school ook zich altijd uh, uh, underdogs waren... of dat ze altijd gepest waren... maar die juist door de serie heel veel zelf, uh, zelfverzekerd zijn geworden... en dat ze blij zijn met wie ze zijn... en dat ze blij zijn dat ze een grammetje meer vet hebben... of dat ze blij zijn dat ze een grote neus hebben. Whatever. En, um, en dat is dan door het concert heen gesneden. Dus je ziet echt... als je nog niet weet wat Glee is en wat voor impact het heeft gehad... is het heel goed om naar die film te gaan... omdat je dan ziet... Wat Glee is en waar het voor staat. Uit jouw woorden hoor ik ook een beetje dat je de film dus zelf al gezien hebt. Ja, ik ben op de Amerikaanse première geweest in Arlene uh, drie oh. weken geleden en dat was uh, ontzettend gaaf. Ja, want, maar in Amerika was de ontvangst toch niet heel denderend, kwamen we achter. Hij kwam als elfde binnen. Hoe zal dat nu in Nederland gaan? Uh, nou ja, in, in, in Nederland hebben ze ervoor gekozen dat het gewoon uh, om, dat het twee weken extra niet draait in het Oshinsky. Dus alle fans die kunnen maar twee weken gewoon Hut naar de theater toe gaan en daar uh, de show zien. En daarna draait het niet meer. Dus het is echt gewoon alleen maar in Tuscinski en voor twee weken. En vanavond is dan de première in Tuscinski en dat mag jij als Glen Wester mag jij hem gaan presenteren. Ja, dat mag ik gaan presenteren. De mensen een beetje warm maken en, uh, en daar gaan we gewoon een hele leuke uh, avond van maken. Zitten natuurlijk. Uh, heel wat BN'ers in de zaal die ook zelf heel erg uh, um, uh, Glee-fans zijn. Gleeks. En er zitten ook heel veel echte Gleeks in de zaal. Dus dat zijn echt de fans die gewoon elke week trouw kijken uh, naar de serie. En natuurlijk ook een belangrijke vraag. Wat ga je aandoen als Glembessender? Um, ik, ik weet het nog niet zo heel goed wat ik aan ga trekken. Maar er, zit een, er, is, een, er is een aflevering in de serie dat ze allemaal een t-shirt aan moeten gaan trekken... Uh, met een tekst erop gedrukt, met uh, bepaalde teksten erop wat ze niet leuk vinden aan hunzelf. Dus, uh, nou ja, ik vraag aan jou, wat vind je niet leuk aan jezelf? Is er iets wat je zou graag zou willen veranderen aan jezelf, aan je gezicht of aan je, aan je lichaam? En ze vragen, ja, oh, is dat de vraag ja, vragen jou, ja, jij bent hier de geek. Ja? Oh ja, maar ik, oh, nou ja, um, ik ben niet blij met. Ja, dat is een beetje een gekke vraag. Dat weet ja, met nee. mijn oren. Met je oren, dan zeg je op je shirt I don't like my ears, of I want other ears. Of ik zet bijvoorbeeld op de shirt I like boys. Nou ja, of dat nou echt een gebrek is, weet ik niet. Maar dat zijn dus, je, de, ik trek zo'n shirt aan. En die, uh, ik weet nog niet wat voor tekst erop komt, maar daar ga ik nog even over nadenken. En Kamran, wat zou jij op je shirt zetten? Ja, nu krijg ik die vraag. Ik ben helemaal geen gliek. Nou, ik zeg ook mijn oren, want die kan je toch lekker niet zien. Die zitten verstopt onder de telefoon. Houden we het daarop. Jamai, heel veel succes met de presentatie vanavond. Dankjewel. Als Glam-bassador en veel plezier. Ja. Dankjewel. Ja, en ik ga me misschien ook maar eens even verdiepen in die uh, Gleeks. Ja, misschien vind je het hartstikke leuk, uh, Cameron. Straks gaan we het hebben over het elektrisch vervoercentrum. Wat dat precies is, hoort u zo hier bij ons. Nu al wakker. Bent u nu al wakker, dan luistert u ook lekker op Radio 1 naar John Legend. Each day gets better. Where do we go? Who knows? But each day gets better. I just can't let her go. Oh no. Each kiss gets sweeter.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 Bent u net wakker, nu al wakker, dan wordt het ook deze dag weer beter... want each day gets better, al John Legend. De een ziet het als de toekomst, de ander ziet het als een belemmering. Maar als het aan de Rotterdamse ondernemers Alfred Muller en Marcel Broesma ligt... rijden we over een aantal jaar allemaal rond een elektrische auto. Bedrijven en consumenten zijn volgens de twee ondernemers nog niet erg goed op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van elektrisch vervoer. En daarom openen ze vandaag in Rotterdam het elektrisch vervoercentrum. Aan de telefoon bedenker Marcel Boersma. Goedemorgen. Goedemorgen. Een elektrisch vervoercentrum. Wat gaat daar nu gebeuren? Nou, In Nederland is elektrisch vervoer uh, nog niet echt bekend. En uh, wij denken dat er heel veel behoefte is uh, dat mensen daar gewoon kennis mee maken. Ik heb zelf een paar jaar geleden voor het eerst ben ik in een elektrische auto gestapt. Nou, en als je instapt, dan weet je het. Dan, is dat, dan voel je dat als de toekomst. Maar hoe kwam u daar zelf mee in aanraking? Ja, ik, ik ben eigenlijk gepassioneerd uh, autoliefhebber. En uh, ja, als autoliefhebber kijk je altijd naar uh, wat er is en wat er komt. En dat was eigenlijk uh, mijn vertrekpunt om, uh, om in zo'n auto te stappen. Dus u bent overtuigd, maar hoe gaan jullie nu andere mensen ook proberen te overtuigen? Nou, dat is een beetje wat ik net al vertel. Het is heel belangrijk met uh, elektrisch vervoer. Er zijn heel veel vooroordelen rondom uh, elektrisch vervoer. Ik denk dat we, moeten, uh, dat we die moeten wegnemen. Vooroordelen zoals? Die... Nou, een van de vooroordelen is, uh, ja, hoe ver kan je rijden met een uh, elektrische auto? Uh, hou je je eindpunt wel? Nou, dat, dat zijn gewoon dingen. Als ik bijvoorbeeld, uh, kijk, gisterochtend dacht ik mijn dochter naar school. En uh, die zei, uh, lekker hè pap, hij is altijd vol de, de tank. Nou, dat is van een hele andere manier van uh, kijken naar elektrisch vervoer dan, uh, zoals ik dat maar een beetje doe uh, met een leeg glas kijken, van kijk hoe ver die kan. Dus eigenlijk heeft de elektrische auto nog steeds een verkeerd imago volgens u? Nou, ik denk dat, dat de elektrische auto in wording is. Dus, uh, dus in stappen zal uh, de auto beter en beter worden. Maar ik denk dat de auto's die er nu al zijn, dat zijn uh, in hun soort allemaal al, uh, al goede auto's waar je morgen in zou kunnen wegrijden. Maar toch, het, het, het imago, het klinkt natuurlijk niet echt stoer als je als succesvol zakenman zegt, ik heb mijn auto net opgeladen. Nou, dat weet ik niet. Ik, het heeft, ik krijg er zelf al hele positieve reacties op. En uh, ja, ik, ik heb dan, uh, ben begonnen met een wat snellere uh, elektrische auto, een Tesla. En die rijdt heel erg hard. En dat is dan uh, toch, autorijden is ook een beetje emotie. En daar krijg ik dan ook wel heel veel positieve reacties op. Mensen vinden het gewoon leuk. Ja, u bent erg positief over de elektrische auto, maar nu zijn er ook een aantal nadelen die bekend zijn: de prijs, de beperkte afstand die je ermee kan rijden. Hoe, kijk, hoe, hoe gaat u met dat concept dan geld verdienen? Nou, daar is op dit moment nog uh, ja, moeilijk geld mee te verdienen. Daarom hebben we ook besloten dat we, denk ik, ja, voorlopig heb je draagvlak, moet je draagvlak creëren. Nou, zoals jullie zelf al uh, aankondigen, vandaag openen wij het nieuwe rijden-elektrisch vervoerscentrum, zoals, de, zoals het voluit heet. Uh, wij denken dat het nodig is dat eerst veel mensen het, uh, het kennen. Dan zullen veel mensen een ding gaan uh, kopen. En uh, wat we vroeger denk, hebben gezien met de mobiele telefoon: die begon als heel groot en heel duur. Ja, en tegenwoordig hebben we het allemaal één. En dat is de slag die denk ik op het gebied van actievervoer ook gemaakt moet worden. Hm. En vandaag opent het zoals u net zelf ook zei, een vestiging in Rotterdam. Volgen andere steden, denkt u? Ja, ik laat me zeggen, ik, zoals u het hoort, ik ben. Uh, nou, enthousiaste Rotterdammer, uh, maar ik denk dat, uh, dat uh, uh, mensen in heel Nederland kennis moeten maken met, uh, met dit product. Uh, iedereen halen we zoveel mogelijk naar Rotterdam. Maar het ligt in de lijn uh, van ons idee dat we gewoon de komende jaren ook op meerdere plekken mensen kennis kunnen laten maken met elektrisch voer. Dus we gaan ook naar andere steden. Maar u vergelijkt het net met een, een mobiel telefoontje. Denkt, wanneer denkt u dan dat mensen in een elektrische auto zullen gaan rijden, dat het een gewoonte wordt? Nou, als ik heel reëel kijk, dan is het uh, nu voor een bepaalde groep... dus mensen die niet al te veel rijden. Maar dat zijn er toch meer dan, uh, dan je op het eerste oog ziet. Je kan met zo'n auto kan je toch al zo'n 200 kilometer rijden. Nou, we zitten heel vroeg in de ochtend nu. Ik weet niet hoeveel mensen er meer dan 200 kilometer rijden. Maar dat zult er ook niet zo heel veel zijn. Dus voor veel mensen zou het vandaag al kunnen... Maar laten we bijvoorbeeld eens beginnen met mensen die twee auto's hebben. Of gezinnen die twee, die twee auto's hebben. Ik denk dat als een van die twee auto's elektrisch is, uh, dat is, uh, dit al werkt. Nou, er zijn, hè, er zijn dan de best veel gezinnen in Nederland waar dat al voor zou kunnen werken. Ja, Minister Melanie Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu zal vandaag het eerste elektrisch vervoerscentrum openen in Rotterdam. Bedenker Marcel Broesma, dank voor de toelichting. Hart, hartelijk dank. En dan gaan we nu over naar onze... De Holland-Amerika-lijn. In dit nieuwe seizoen van Nu Al Wakker Op van Omroep WNL bellen we voortaan elke week met onze expert op het gebied van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja, 2012 lijkt nog ver weg, maar dat betekent niet dat ze in de Verenigde Staten er stilletjes op gaan zitten wachten. Zo doet de Republikeinse Republike presidentskandidaten Michelle Bakman nog de uitspraak dat orkaan of Irene of iedereen in Nederland een waarschuwing is van God. Volgens haar probeert God op deze manier duidelijk te maken dat Washington zijn beleid moet veranderen. Onze correspondent en verkiezingsexpert uit Washington weet er meer van Wouter Zantinga. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, volgens Bachman is het tijd voor een handeling van God. Waarom deed ze deze uitspraak? Ja, uh, Michelle Bachman, op dit moment de leiding van de kandidaat is heel erg religieus. En uh, ze staat onbekend ja, wat ze denkt. Dat ze dat ook meteen zegt. Ze heeft eigenlijk daar haast geen filter in zitten. En uh, ja, Bachman gelooft heilig dat het huidige congres en president uh, ja, heel fout zijn. En misschien zal ze de kans van het, uh, van het kwaad staan. Maar is ze echt zo'n flap uit, dat ze continu maar dingen roept? Ja, nou, ze maakt, uh, al, uh, ja, ze maakt redelijk vaak fouten. Ze is nu maar uh, een paar maanden eigenlijk echt in de spotlight. Ze heeft al een aantal keer echt een grote ja, blunder begaan. Ze heeft bijvoorbeeld één keer, had het over een uh, uh, seriemoordenaar noemde, zelfs dan de grootste persoon die uit uh, die stad kwam. En uh, ja, het lijkt ook dat er uh, ja, dus weinig uh, tussen zit tussen wat ze denkt en wat ze zegt. Nu kan de schade van uh, Irene, want dat was natuurlijk de orkaan... die afgelopen week uh, door de oostelijke kust van uh, de VS trok... oplopen tot bijna, wat is het, 5 miljoen of 5 miljard euro zelfs? Ik denk dat het uh, de richting de miljard gaat. Richting een miljard. En uh, wie, wie krijgt de schuld van Bakman? Nou, als je dus haar uitspraak moet geloven... en het komt redelijk serieus als je naar het publiek luistert... dan is het uh, ja, echt de schuld van het congres... en de president die uh, niet naar uh, de wil uh, van... God handelen volgens haar door ja, abortussen toe te staan en door niet flink te bezuinigen op dit moment. Maar wat, wat wil zij bereiken met haar, met haar uitspraak van dit is een handeling van God? Um, nou, ik weet niet of ze daar direct iets mee wil bereiken. Dit is gewoon volgens mij een heel diep geloof wat zij heeft. Ja, een, een diep geloof en ze staat aan kop bij de Republikeinen. Waarom zijn zoveel mensen. waarom is ze zo populair? Wat is daar de reden van? Wat is de reden van haar populariteit? Nou, haar populariteit op dit is nog wel uh, even uh, lastig. Kijk, de race is nog heel erg aan het begin. Mm -hmm. En op dit moment, um, ja, zij is populair omdat haar naam bekend is. Omdat ze steeds fouten maakt, omdat ze steeds het nieuws is. Uh, bovendien, die andere reden dat ze op dit moment populair is, is dat uh, de eerste staat waar Republikeinse voorverkiezingen worden gehouden, dat is Iowa. Mm -hmm. uh, daar heeft zij heel erg sterke persoonlijke banden. En dus ze staat gewoon heel erg sterk in de, in de eerste peilingen. Maar ja, of dat uiteindelijk dan ook wat uh, gaat worden, dat, dat weet ik niet. Is zij een geschikte vrouw voor de presidentsverkiezingen? Ja, dat is natuurlijk een, een, een vraag met een waarde, uh, uh, waar een waarde aan zit. Um, ja, ik denk van niet. Kijk, uh, als je naar Bachman kijkt, uh, alles begint met haar met religie. En Bachman's hele leven heeft in het uh, teken gestaan van het christelijk geloof... of haar versie daarvan. Maar Amerika is heel erg groot en er zijn zoveel mensen. En het is dus heel makkelijk om in Amerika, om je binnen sociale groep te, te, te isoleren. Dus zij vertegenwoordigt eigenlijk maar een heel klein groepje. Kijk, als je naar haar leven kijkt, van basisschool tot universiteit tot eigenlijk haar hele sociale kring, haar man, iedereen die ze kent, die komen allemaal uit een hele kleine groep uh, mensen van, van heel streng christelijke uh, achtergrond, van private scholen verder en, en mensen die vaak uh, thuis ook school uh, uh, krijgen. Uh, en dat zie je ook heel erg duidelijk in haar uh, voorkeur terug. Zij wil een land waar de overheid heel klein is, maar waar uh, wel ethische normen er heel erg sterk worden, uh, worden gehandhaafd. Uh, vooral zaken als abortus en zo, dat zien zij heel erg sterk en euthanasie. Uh, en, en zij ziet ook bijna alle kwesties als goed en kwaad. En daarin moet je ook deze uitspraak zien. Hè? Zij, zij ziet ook echt dat, dat de huidige president is niet zomaar gewoon een, een tegenstander waar het niet mee eens is. Het is iemand die ja, het kwaad vertegenwoordigt. En ja, dat is op zich wel, uh, wel eng, vind ik. En krijgt ze op deze manier nu volk achter zich of werkt het haar alleen maar tegen? Nee, het werkt het eigenlijk alleen maar tegen. Uh, aan de ene kant ja, wordt er ook wel om gelachen. Uh, ook wel angst, omdat ze inderdaad toch nog wel koploper is. Maar alle media van zowel helemaal links of helemaal rechts, ja, heel veel op ontstaan over deze ja, wereldvreemde en toch wat bizarre uitspraak. Uh, om de schade te beperken, heeft Bakker nu gezegd dat het uh, ja, is nu al serieus geslagen. En heeft gezegd: ja, eigenlijk was het een grapje, ik bedoelde het niet serieus. Uh, Daar had het natuurlijk alweer gezegd van ja. Het is natuurlijk niet heel erg presidentieel om een grap te gaan maken over de tuurrampen, waarbij dan 22 doden of misschien zelfs meer zijn gevallen. Hm. Is dat de nieuwe Sarah Palin? Uh, ja. En uh, jij gaat voor ons iedere week, of je bent iedere week bij ons in de uitzending, want je gaat de verkiezingen voor ons uh, volgen. Wie moet ik deze week gaan googlen? Wat is nou iemand die misschien wel een outsider is en kandidaat is? Een outsider-kandidaat? Dat is een interessante vraag. Uh, we gaan even afwachten wat er nog allemaal gaat gebeuren. Um, maar is er een naam waarvan Rick je zegt deze week googlen? Perry, daar moet ik even op gaan googelen. Ik, ik denk dat Rick Perry is, is toch een kandidaat is die uh, redelijk sterk uh, uit, de, uit de hoek kan komen. Hij is uh, best opnieuw in de race. En, ja. Uh, ja. Nou, dankjewel. Onze man in Washington, Wouter Zantingen. En we gaan Rick Perry googelen. en wie weet gaan we het volgende week met jou wel over hem hebben. Het volgende uur hoort u alles over het suikerfeest. En ook hebben we over de jaarcijfers van sap, Want dat schijnt niet helemaal goed te gaan. Het volgende uur dus nog meer Nu Al Wakker van Omroep WNL. Blijft u luisteren. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.